7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Beroep op hypotheekgarantie stijgt fors. Amerika houdt nieuwe boeings aan de grond en griepepidemie breidt zich uit. Ruim 3500 gezinnen met een NHG-hypotheek... hebben vorig jaar hun huis gedwongen moeten verkopen. Dat is 70 meer dan het jaar ervoor... blijkt uit de cijfers van de Nationale Hypotheekgarantie. Niet eerder deden zoveel huishoudens een beroep op die regeling. Bij de verkoop is het gemiddelde verlies per woning ongeveer 34.000 euro. De NHG staat borg voor de eventuele restschuld bij gedwongen verkoop... waardoor het risico voor de klanten en de banken minimaal is. In de meeste gevallen is een scheiding de oorzaak van de verkoop. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA houdt alle Dreamliners aan de grond. De Boeing 787 kwamen de afgelopen dagen meerdere keren in het nieuws vanwege mankementen. Zo moest een Japans toestel een noodlanding maken nadat rook in de cockpit was ontstaan. Eerder kwamen meldingen over een brandstoflek, een gesprongen raam en kortsluiting in een Dreamliner. De FAA maakt zich vooral zorgen over de lithium-ion accu's die in de vliegtuigen worden gebruikt. Die kunnen leiden tot kortsluiting en brand. Ook Air India vliegt voorlopig niet met de Dreamliners. Het bedrijf wil eerst het Amerikaanse onderzoek afwachten. De machtige Amerikaanse wapenlobbyorganisatie NRA... verwerpt de wapenvoorstellen van president Obama. Volgens de NRA zijn die een aanval op wapens... die alleen brave burgers treft. En helpen de maatregelen niet in het voorkomen van drama's. Obama wil dat Amerikanen die een wapen kopen eerst worden gescreend. Ze mogen voorlopig ge voor bijvoorbeeld geen strafblad hebben of geestelijke problemen. En ook wil Obama een verkoopverbod voor wapens met een militair karakter... en wapens met een magazijn van meer dan tien kogels. De NRA zegt er alles aan te doen om de voorstellen tegen te houden in het congres. De Franse minister van Financiën vindt dat minister Dijsselbloem... zijn visie op de eurozone beter moet uitleggen... voordat hij voorzitter van de eurogroep kan worden. De Fransman wil onder meer weten hoe de eurozone... volgens Dijsselbloem bij elkaar kan blijven... en hoe de bankenunie verder kan worden ontwikkeld. Maandag wordt de nieuwe voorzitter van de eurogroep gekozen. In Brussel gaat bijna iedereen ervan uit... dat Dijsselbloem dan de opvolger wordt van de Luxemburger Jonker. Nederlandse banken en pensioenfondsen investeren nog steeds in bedrijven die militaire middelen en communicatieapparatuur leveren aan Syrië. Dat zeggen IKV Pax Christi en Oxfam Novib. Een half jaar geleden bleken vier banken en elf pensioenfondsen te investeren in het Amerikaanse NetApp en het Italiaanse Finmeccanica. Sindsdien is er weinig veranderd. Volgens IKV Pax Christi hebben beide bedrijven een apparatuur geleverd aan het regime van Assad. De banken en pensioenfondsen hebben een belang van ongeveer 300 miljoen euro in Finmechanica en NetApp. De voormalige premier van Curaçao, Gerrit Schotten, dreigt uit de politiek te stappen als het parlement het huidige kiesstelsel niet drastisch hervormt. Volgens Schotte heeft de bevolking in het huidige stelsel geen enkele garantie dat politici met de meeste stemmen ook daadwerkelijk gaan regeren. Welke hervormingen of bestuurlijke vernieuwing schot op het oog geeft, is niet bekend. Na de verkiezingen in oktober kwam zijn partij als een van de grootste uit de bus. Maar door een ruzie met de winnaar van die verkiezingen, Pueblo Soberano, stond de partij alsnog met lege handen. In Moskou is een van de belangrijkste leiders van de Russische maffia vermoord, Aslan Usoyan. Hij werd voor een restaurant doodgeschoten door een sluipschutter. De politie denkt dat de schutter een tijdje heeft zitten wachten. In een tegenoverliggend pand werden naast zes patronen ook een klapstoel gevonden. De organisatie van Usoyan houdt zich bezig met wapenhandel, gokken en afpersing. De milde griepepidemie die sinds eind vorige maand heerst in Nederland heeft zich uitgebreid over het hele land. De epidemie is vroeger dan vorig jaar. Toen hadden pas rond maart veel mensen last van griep. In de eerste weken werden vooral jonge kinderen tot 4 jaar getroffen, maar het gaat inmiddels om alle leeftijdsgroepen, meldt het onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het Nivel kon de ziekte zich makkelijk verspreiden tijdens de feestdagen. Het Canadese Cirque du Soleil gaat 400 banen schrappen, zo'n 8% van het personeelsbestand. Onze bedrijf is dat nodig vanwege de hoge productiekosten van de shows... en de sterke Canadese dollar. De meeste banen verdwijnen op het hoofdkantoor in Montreal. Er werken zo'n 2000 werknemers. Het bedrijf heeft momenteel wereldwijd 19 shows lopen. Vorig jaar verkocht Cirque du Soleil 14 miljoen kaartjes... en haalde een recordomzet van 750 miljoen euro. Dan het weer nog. Eerst veel lage bewolking en op de meeste plaatsen matige vorst. Geleidelijk meer ruimte voor de zon... Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt vrijwel overal onder nul. Morgen meer wind en voor het gevoel een stuk kouder. In het weekend kans op wat sneeuw en het blijft koud. AWB Verkeersinformatie: in de provincie Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor. En in het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing. Viles op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor knopen Terbrechtse Plein 7 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Leusden 4 kilometer. Op TIX.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt. Op TIX.nl.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 Kijk voor de voorwaarden op Fiat.nl Het NOS Radio in Journaal Marcel Oosten. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. Ja, je verwacht het niet. Maar ook vandaag rijden er weer minder treinen. Straks de NS over hoe het spoor bevroor. En toch Nederlandse militaire inzet in Mali. Minister Timmermans stuurt transportvliegtuigen. Maar eerst naar een heel andere strijd. die over het bezit van wapens. Want direct na de moord op twintig schoolkinderen op een basisschool in Connecticut, Newtown, kondigde president Obama strengere wapenwetten aan. En gisteren was het dan zover. Hij wil aanvalswapens verbieden en de achtergrond van kopers van wapens grondiger controleren. De grootste wapenlobbyist van de Verenigde Staten is er allemaal op tegen en bijt fel van zich af. Are the Then why is he skeptical about putting armed security in our schools? When his kids are protected door at their school. The National Rifle Association maakt president Obama uit voor hypocriet. He's just een elitist hypocrite. Omdat hij tegen gewapende bewakers in scholen is. Want redeneren ze, zijn kinderen hebben wel gewapende bewakers. Maar uw kinderen krijgen die niet. Met deze uiterst populistische boodschap kwam de NRA op de ochtend van Obama's presentatie. Wapens is een gevoelig thema in de VS. En daarom wordt er ook schaamteloos op het sentiment gespeeld. Want ook president Obama gebruikt kinderen om zijn plannen kracht bij te zetten. Ik heb een heleboel brieven van kinderen gekregen, zegt Obama. Die op het podium een groepje van die briefschrijvers achter zich heeft. Grant, Je mag even zwaaien, Grant. Grant said, I think there be some We learn from what at Sandy Hook." Grant heeft geschreven dat we lessen moeten trekken uit Sandy Hook. En dan Julia said: uh, "Julia, waar ben je? Daar je go. Ik ben niet bang voor mijn I'm veiligheid, for ik ben bang voor anderen." Julia zegt: "Ik ben niet bang voor mezelf, maar voor mijn broertjes en zusjes. Het idee om er een te verliezen kan ik niet verdragen." The of of en dan de plannen zelf. First it's time for Congress to require a universal background check for anyone trying to buy a gun. Obama wil dat de achtergrond van alle wapenkopers uitgebreid wordt gecheckt, want dat gebeurt nu niet. You look in uh, actually in Canada and it's just just a slippery slope uh, to where you know guns are Set up to be Jay Wallace, een directeur van een grote wapenhandel, is hier tegen. Hij ziet meer controles als een opmaat naar inbeslagname. Net zoals dat ging in Australië en Canada. Verder moet er een verbod komen op wapens die in het leger thuishoren volgens Obama. Dit voorstel gaat het meeste weerstand oproepen in het congres. Texas, we en als deze regering afvindt op onze Tweede Amende recht... die ons het recht niet alleen om arm te brengen... maar het de regering, de federale regering... niet om geen regeringen die afvindt op die rechten. dan doen we alles do wat we kunnen om terug te brengen Een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden uit Texas... ziet Obama's voorstel als een regelrechte aanval tegen de grondwet. Als de president erg ernstig serieus over het... zou hij niet hebben gezegd 90% van zijn tijd... over militaire. militair-stijl-assaultreifels... Deze wapens accounten voor meer dan een half van 1% van de verhaal. Bovendien denkt Steve Todd dat Obama's plan niet gaat werken. Hij vindt het verbod op oorlogswapens zinloos, omdat daarmee nog geen procent van alle misdaden wordt gepleegd. Obama realiseert zich dat mannen zoals Todd het hem nog moeilijk gaan maken. Dit zal moeilijk zijn. Er zullen pundits en politici en special interest lobbyisten publicly warnen van een tyrannische all-out assault op liberty. Ik zal voor dictator worden uitgemaakt. Dit soort mensen proberen angst aan te jagen. Maar Obama zal zich daardoor niet laten tegenhouden. Hij zegt in ieder geval dat hij alles zal doen wat in zijn macht ligt om het land veiliger te maken. President Obama komt met vergaande voorstellen om het wapenbezit te controleren, verder te controleren. Het gaat daar hard tegen. Hart. U hoort een bijdrage van Wessel de Jong. U leest er ook meer over op onze website, nos.nl. .no. Door naar Mali. Nederlandse vliegtuigen van Defensie gaan goederen vervoeren... voor de Franse strijd in Mali. Frankrijk heeft een beroep gedaan op de transportcel van de NAVO... waaraan ook toestellen van de Koninklijke Luchtmacht een bijdrage leveren. Volgens minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... is het te gevaarlijk om rechtstreeks naar Mali te vliegen. En dus zal de vracht naar de buurlanden worden vervoerd. Nederland zit samen met Frankrijk en een aantal andere landen... in een samenwerkingsverband uh, waarbij je transportvliegtuigen met elkaar deelt. En in dat samenwerkingsverband zal Frankrijk nu beroep gaan doen op transportcapaciteit. Dat betekent dat ook Nederlandse vliegtuigen gebruikt kunnen worden... om spullen voor Frankrijk naar het gebied te brengen. Niet uh, naar Mali zelf... Dus niet in het gebied waar nu die strijd plaatsvindt, maar wel in de regio, omdat Frankrijk meer landen in die regio ook aanwezig is. Dus dan gaan dus Nederlandse vliegtuigen, omdat ze in die pool zitten, die gaan die vlucht uitvoeren? Ook een Nederlands vliegtuig kan dan een aantal vluchten uitvoeren voor Frankrijk. We weten niet precies wanneer dat dan zou gaan gebeuren. Want dat werkt in een pool. En in een pool gebruik je de vliegtuigen die je nodig hebt of die beschikbaar zijn. Maar op enig moment in de nabije toekomst zou het kunnen gebeuren dat goederen van Frankrijk met een Nederlands vliegtuig naar dat gebied worden gevlogen. Nou was er even sprake van dat Nederland gevraagd zou worden om een bijdrage. Is, is dit het? Blijft het hierbij? Dus meedoen met zo'n pool? Dit is wat Frankrijk vraagt aan de pool. Uh, uh, het werkt zo in die pool dat dat automatisch gaat. Tenzij je als land zegt, ho, ho. Dat wil ik niet. De Nederlandse regering is dat niet van plan om dat veto te hanteren. Want wij vinden als je in zo'n samenwerkingsverband zit... moet je elkaar ook steunen op het moment dat het nodig is. Maar dan zegt u er meteen bij... het is te gevaarlijk om rechtstreeks naar Mali te vliegen. We gaan alleen naar de buurlanden. Dat klopt. We gaan naar de buurlanden. Want in die buurlanden heeft Frankrijk ook militaire basis. En dan kunnen die goederen daar naartoe gebracht worden. En dan kan Frankrijk zelf of met andere capaciteiten... die goederen dan weer naar Mali zelf transporteren. Nou Was het kabinet ook aan het nadenken over ontwikkelingssamenwerking met Mali? Dat was er. Vroeger, dat is toen bevroren. Wordt dat opnieuw hervat? We gaan proberen in ieder geval de ergste nood die er nu is wat te lenigen. Dat wil dus zeggen dat minister Ploemen overweegt om steun te geven bijvoorbeeld aan de opbouw van capaciteiten in het ziekenhuis. Daar is nu echt sterk behoefte aan en dat zullen we proberen te doen. Tegelijkertijd zijn we nog erg terughoudend wat betreft de hulp aan overheden die eerder is bevroren. Dat we zeker willen weten dat die hulp ook wel goed terecht komt. Met lokale overheden valt misschien in de toekomst te werken, maar je kan op dit moment niet voorzichtig genoeg zijn. De Fransen hebben inmiddels gezegd, nou, we zullen daar nog wel even zitten. Hoe denkt u dat dit conflict eindigt? Dit speelt al vele, vele jaren en het zal nog vele, vele jaren duren voordat het probleem is opgelost omdat het al zo lang tussen Noord- en Zuid-Mali speelt. Ook omdat er uh, stammen uh, wonen waar het heel slecht mee gaat. En die willen graag een beter leven en doen daarom ook mee aan de rebellie. Die mensen moet je ook meer perspectief gaan bieden. Ook omdat het een probleem is dat vanaf de Atlantische Oceaan... helemaal tot, tot aan Somalië een steeds groter probleem wordt voor Noord-Afrika. Groepen die ook mekaar steunen, veel criminaliteit, waardoor er heel veel geld binnenkomt waar ze weer wapens van kunnen ko kopen. Nee, het is een groot probleem waar uh, uh, de westerse wereld nog heel veel jaren mee te schaften zal hebben. En betekent dat dan ook dat Nederland in de toekomst op een andere manier toch nog wel om meer hulp in dat gebied gevraagd zal worden? Militair of via ontwikkelingssamenwerking? Ik wil daar absoluut niet op uh, vooruit lopen, maar één ding is duidelijk. Heel veel bevolkingsgroepen daar, zal meer perspectief dan in het verleden geboden moeten worden. En daar is onder andere ontwikkelingshulp bij noodzakelijk. U hoorde minister Timmermans. Uh, later praten we met onze correspondent Koert Lindeyer Die is inmiddels in Mali, in Bamako. We houden u de hele ochtend erover op de hoogte. We gaan naar het spoor, want ook vandaag rijden er weer minder treinen voor de derde dag op rij. NS wil zo voorkomen dat het treinverkeer vastloopt door het winterweer. Stan Hoen van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja. Um, hoe gaat het op dit moment? Uh, uitstekend kan ik wel zeggen. We ja. hebben geen enkele verstoring te melden. En hoe zit het met de aangepaste dienstregeling? Hoeveel minder rijdt er? Net als gisteren, als eergisteren rijden er zo ongeveer 20% minder treinen. Dat betekent dat we er uh, 4300 rijden, waar we er normaal 5200 doen. Waar is het gisteren fout gegaan, meneer Hond? In het Brabant. helemaal vast, ja, dat weet ik maar. <laughs> Waarom ging het mis? Oh, wisselstoringen hebben we daar gehad. Het levendeel van de dag is het echt, echt best wel goed gegaan. Gisterochtend en eergisterochtend hadden we in de, met name in de, in de Spits. Uh, vertragingen ten gevolge van wisselstoringen, dat had echt met dat winterweer te maken. Uh -huh. Dat is hartstikke lastig. Aan de andere kant hebben we ook de afgelopen twee dagen ons heel duidelijk laten zien dat we sneller dan de prognoses in staat waren om die verstoringen op te lossen. Dat is het grote voordeel dat we zien van deze aangepaste winterdienstregeling. Ja, en, en hoe staat het met uh, eventuele wisselverwarming in Nederland? Uh, Zijn maar... dat soort problemen uh, niet te voorkomen? Wat ik ervan weet is dat het levendeel van de wissels daarover beschikt. Maar dat zou u dus precies aan ProRail moeten vragen. Even uit het hoofd meen ik dat uh, meer dan drie kwart, uh, 80 of 90 procent, daarover beschikt. Maar dat zijn echt gegevens. Die zou ja, u bij ProRail moeten halen. Maar dan zou het zo zijn dat dat rond Breda niet het geval is. Uh, nogmaals, dat is informatie die ik niet heb. Dat is de verantwoordelijkheid voor ProRail, wisselverwarming. Hm. Maar is het u dan toch tegengevallen? Hoeveel wissels er gisteren dan toch nog bevroren? Kijk, wat altijd tegenvalt is niet zozeer het bevriezen van de wissels... is uh, uh, uh, de, de vervelende zaken, de vertraging die je reizigers aandoet... zonder dat je er iets aan kunt doen. Dat is wat echt vervelend is. Van de andere kant moet je ook kunnen zien... dat uh, door deze dienstregeling meer mensen een fatsoenlijke reis hebben kunnen bieden... dan dat we dat hadden gedaan, waren we de normale dienstregeling blijven rijden. Hm. Ik durf de uitspraak te doen dat uh, de vertraging... voor veel meer mensen gisteren groter was geweest... als we de normale dienstregeling hadden gereden. Dat is echt het positieve effect wat we zien... ondanks die vervelende vertraging voor reizigers... Voor van, van de aangepaste dienstregeling. De reisvereniging Rover laat weten dat ze vindt... dat de NS langere treinen moet inzetten. Ja. En We hadden het daar gisteren ook al eventjes over... Hè, dat veel mensen ook op Twitter via ons klagen over... dat het treinen zo ontzettend vol zitten, ja. gaat de NS dat doen? Nou, ik snap dat. Ik snap ook die oproep. Een paar dingen zijn erin belangrijk. Allereerst, we rijden, we rijden niet kortere treinen, maar we rijden minder treinen. Dat merken uh -huh. mensen. Twee, als je vertragingen hebt, zoals gisterochtend en gisterochtend Den Haag en Brabant, dan staat de treinen, het materieel zoals wij dat noemen... niet altijd op de goede plaats. Dus dan kan het voorkomen dat, uh, dat er andere treinen, kortere treinen komen voorrijden. Uh -huh. Neemt u van mij aan dat onze bijsturingsorganisatie daar waar mogelijk... die treinen langer maakt als we die zaken voor handen hebben... Maar ja. dat is de verklaring. Ja, dus eigenlijk zegt u tegen de reizigers, we doen wat we kunnen... maar als het, ja, het, het lukt ons niet altijd om uh, het, het minder vol te laten zijn. Als het ons niet lukt om een trein langer te maken... Ligt dat in, uh, als, is dat een gevolg van eerder opgelopen vertraging. Ja. Dan is het geen onwil of uh, Nee, dat begrijp ik, ja. Uh, maar zou u dan niet moeten denken aan compensatie voor dat soort reizigers... die, die, die geen zitplaats hebben, dat zeker niet... Uh, nog erger, tegen elkaar gedrukt en gepropt zitten? Nou, dat, in trein. Is, dat is op dit moment niet aan de orde. Uh, nou, we zijn... die klachten krijgen wij... Wel winnen, ja, via Twitter onder andere. Ik kan me dat voorstellen. mensen melden zich hier ook bij klantenservice en dat is ook prima. Toch wel dus? Dus er komen ja, toch wel van dat soort klachten binnen? Ja. ja maar u gaat daar niet uh, geen compensatie aan geven? Uh, nou, op dit moment is de compensatieregeling zoals die is en uh, daar, uh, daar zijn geen andere zaken van kracht. Goed. En meneer Hoen, de aangepaste dienstregeling zal dan ook nog wel een paar dagen van kracht blijven? Dat kan. Als ik hoor dat de weerbureaus verwachten dat ook de komende dagen het winter weer kan aanhouden... dan bestaat die kans daadwerkelijk dat het nog een aantal dagen aanhoudt. Dat bekijken we overigens van dag naar dag. We houden het gevoel dat we kwetsbaar zijn en in dat opzicht gaan we niet te ver vooruit lopen. Stan Hoen van de NS, houdt u ons op de hoogte? Ja, absoluut. Hallo, dank. Naar Amsterdam, de leerlingen van een school daar in het West... zorgen voor uh, zoveel problemen dat de politie nu op school komt. En dat is trouwens niet de eerste keer in de hoofdstad. Hoort er zo meer over, eerst naar de verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. In Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor. En in het hele land is het en dan vooral op lokale wegen... plaatselijk glad door bevriezing. Alles bij elkaar, 30 kilometer file. Dat is heel normaal voor een donderdagochtend. Eh, er zijn werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad... bij de Ketelbrug, en dat zorgt voor 4 kilometer file. Nog wat langer is de file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... voor knooppunt plein 7 kilometer. En er is ook vertraging op de A28 van Zwolle naar Utrecht... Bij Leusden, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. Friesland is in de ban van kou en ijs. En Mark Robin Visser zit dan op een camping. Ja. ja, nee, je moet wel netjes tussen de paaltjes staan natuurlijk. Want je kunt wel denken van, er is hier niemand. Maar ja. regels zijn regels. Ja, maar ik hou niet van regels. U houdt niet van regels? Nee, en daarom heb ik een camper. U heeft een ja, maar u staat wel keurig met de camper tussen de paaltjes. Ja, dat vind ik dat maar... wel heel netjes. We ja, hebben moet... een heel leeg veld hier, dat je denkt, je mag overal staan. Ja, ja. Maar meneer Wilschut gaat keurig met zijn camper tussen de paaltjes. In, inderdaad, ja. Want uh, ja, de paaltjes die zijn er... Die uh... staan er niet voor niks. Nou, zo simpel is dat. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, uw, uw campertje staat er mooi bij. Keurig, ja. En uh, het is hier rustig ook nog. En u, u, u, u bent de buurman van, uh, van meneer Gerrits, waar ik vanmorgen al in... De... Die heeft een caravan. ja. Oh, en dat... ik ben camper, maar ja. wij zijn camperaars maar het, uh, het, uh, het woord voor karavaan uh, mensen weet het, Caravanners. Caravanners. Ja, ik heb tien jaar in Frankrijk gewoond en er was een caravadist. Oh, en, ja. en wij zijn uh, camperist. Camperist. Ja, dat vind ik dan weer toch weer minder eerlijk ja, gezegd. Ja, ja. Maar ik vind caravana vind ik dan wel weer een mooi woord. Caravana is een heel mooi woord, He, ja, de, de, de naam van de beurs. Ik en ik, ik toch... woon... Ja, wacht even, Lara wil wat ja, vragen. Ja, volgens mij maar, zijn het sleurhutters. Sleurhutters, kent u dat woord? Ja, dat ken ik wel. Sleurhutten met, met, met, aan het stuur van... Hey. Een sleurhut zit achter een auto en aan de stuur van een sleurhut... daar zit meestal uh, Trieu Tomaat en Jan Kaas. En wat is dan sleurhut er in Frans? Uh, een, een caravan. Ja, nee, maar daar hebben ze toch ook wel een beetje zo'n raar woord voor? Dat weet, ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ja, dat wordt ingewikkeld hoor, Lara. Maar ik wilde het eigenlijk even over de camper hebben... want we waren vanmorgen uh, uh, in de nee, caravan. caravan. Uh, de camper, ja. hebben we gehoord, dat groeit enorm in Nederland. Ja, ik hoorde gisteren... dat we... kom Er komen er ieder jaar 10.000 bij. Ja, niet te geloven zeg. Maar de Nederlanders die kopen ze niet alleen nieuw maar die halen ze ook nog weer keurig netjes tegen gereduceerde BPM. Ja, Duitsland. Ja, wij zijn ja, nu slim. Die, de, de, de moderne pensionado is niet op zijn achterhoofd gevallen. Nee, nee wij. wij uh, nee, nee, nee. Sinds wanneer bent u uh, met pensioen? Met pensioen sinds 2002. Waar, wat, wat deed u? Um, ik was uh, verkoopleider bij een fabriek van wegtransportmiddelen in de oh, kleur. Dus u zit al, zat al wel lekker warm bij ja, het vuur? Ja, ik ben een dure antwoorden. <laughs> zeg, en toen koos u meteen voor, uh, voor de camper. En wat was uw grootste uitdaging? Vertel even nou, wat u met uw vrouw afspraakt. De uitdaging was gewoon op reis gaan. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd... En we gaan ervoor zorgen dat je goede en slechte tijden... u kunt zien... Uh, zowel in Gibraltar als aan de Noordkaap. <laughs> en dat hebben we gedaan. Is dat ook de, was dat de voorwaarde van uw vrouw om nee, mee te gaan? Nee, dat was geen voorwaarde, <laughs> dat was gewoon zo. Het graf. is u gelukt? Het is dat Goede u gelukt. tijden, slechte tijden van de Noordkaap tot Gibraltar? Tot wel, Gibraltar. Kijk, Zelfs oh, ja. tot aan, uh, diep in Marokko tot aan die vierkante die rechte lijngrens met Mali zijn we geweest. Ongelooflijk. Zeg, en u gaat straks ook naar de caravane? Ik ga naar de caravane en daar ben ik een beetje voor mijn bezigheid. Ja, uh, ja ik, ik doe er nog iets bij. Ja, dat wat dan? Is, uh, ik doe uh, uh, andere mensen op sleeptouw nemen ja. met, caravan, met de camper. Pardon, ja, op. zoals mij ook al. Ja, een vreselijke verspreking. Vreselijke verspreking. Nee, maar ik ga ook naar de caravane, dus dan zien we elkaar daar wel. Dat is er goed. Het leukste beurs van Nederland te zijn. Hè? Ja, en de meest gezellige... Ja, ik, hoor, ik heb van horen zeggen. Nee, maar dat is gewoon zo, want dan kom ik nu voor de vierde of de vijfde keer. Hartstikke ah, dus goed. Beetje, Meneer beetje... Willems, Wilschut, pardon. Ik pak de ja. spullen in en dan zien we elkaar zo in Leeuwarden. Dat is goed, dankjewel. Tot zo. Daag. Marco Maar Visser dus vandaag over kerrewens en campers in Friesland. Dan naar Amsterdam. Lingelingen van een school daar in Amsterdam West hebben zich nou, de afgelopen tijd niet bepaald geliefd gemaakt in de buurt. De kleine grote mond. Ontzettende overlast wat betreft uh, kinderen van het huigens rond de 13 tot 15, uh, 16 jaar. De mensen worden uitgescholden. Uh, kinderen worden op de weg getrokken. Uh, ruiten worden al ingegooid. De woorden met de, alle ziektes en verwensingen. Ik ben al geslagen een keer door ze. En uh, ja, wij zijn niet blij met de ontwikkelingen. En wij voelen ons niet meer veilig op straat. Uh, mijn vrouw werd aangevallen door uh, twee van de meisjes uit die groep een buurvrouw die erbij was die uh, maakte een foto van het gebeuren en die werd vervolgens door weer vier andere meisjes aangevallen en flink in elkaar geslagen en haar dochter van veertien uh, kreeg ook uh, klappen. Nou, dat is wat hè? Buurbewoners van het Huygens college in Amsterdam na een bijeenkomst vorige week. Vanaf vandaag is er een politieagent op deze school. Directe aanleiding is een incident waarbij een buurtbewoner bedreigd en mishandeld zou zijn door leerlingen, maar. Een agent op school is niet nieuw in Amsterdam. Huygens is namelijk de vijfde school al waar dit gebeurt. We gaan erover praten met Ron Zandvliet. Hij is leider van het schoolveiligheids- en verzuimteam van de gemeente Amsterdam. Meneer Zandvliet, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet die agent? Uh, is die preventief aanwezig, hij of zij, of gaat die ook actief worden? Nou ja, De agent uh, als onderdeel van het team is uh, actief, uh, treedt op, maar is ook gewoon aanwezig... En... Ja, het zal voor het merendeel van de tijd gewoon aanwezig zijn. Ja, en, en gaat hij niet preventief rond en geeft voorlichting? Of wijst iedereen op zijn eigen verantwoordelijkheden? Nou precies. Uh, het is uh, natuurlijk bedoeld om de school te ondersteunen. Uh, de komende tijd. Uh, om in ieder geval de overlast die is geconstateerd. Uh, ja, om daarmee aan de slag te gaan samen met de school. Want het is natuurlijk niet goed wat er gebeurt. Ik bedoel, dat, is, uh, dat is duidelijk. Daar is ook een, een avond over geweest. En het team zal ja, heel actief op het gebied van nou, hinderlijk gedrag of overlast van jongeren. Maar ook als het gaat om verzuim van jongeren die spijbelen uh, optreden en uh, samen met de school proberen. Uh, weer het goede pad uh, te kiezen. Het is nogal wat, hè, meneer Zandvliet. Een, een politieman of vrouw op een school. Uh, dat wil toch zeggen dat de school zelf... Uh, ja, kennelijk geen autoriteit meer is. Dat, dat, dat er een autoriteit buiten de school nodig is... om kinderen terecht te wijzen. Hoe, hoe kan nou ja, dat? Is wat, wat is er aan de hand op die scholen? Het is dat de school in Amsterdam... Uh, de hulp uh, van, uh, van een agent krijgen... Uh, om uh, um de school of in de school... Ja, de school te ondersteunen. Dat is, uh, dat is uh, ja, niet uniek. Het komt vaker voor, uh, maar altijd uh, goed in goed overleg met de school. Ja. En die heeft ook samen met de gemeente uh, en de politie hiertoe besloten. Ja, maar dat was mijn vraag niet, verantwoordelijkheid het, het, het verbaasde me nogal, dat, dit, dat dit nodig is. Wat is er gebeurd, op, bijvoorbeeld op deze school, want u zegt terecht dat het, het is al vier keer eerder gebeurd, waardoor dit nodig is? Nou ja, de buurt uh, heeft uh, geen goede relatie met de school. U heeft uh, net laten horen dat er toch een aantal uh, bewoners... ...ontevreden zijn over de, de acties die de school uh, onderneemt... ...of uh, de, de leerlingen onvoldoende uh, kan aanspreken op hun gedrag uh, op straat. Nou, u, zegt, u zegt de buurt heeft geen goede relatie met de school. Is het niet andersom? Is het... Dat, dat, dat, als, er, als de buurt geen goede relatie met de school heeft, dan, dan is het andersom ook zo. En het is ook geconstateerd en het heeft ook de directie aangegeven... ...dat ze natuurlijk graag uh, opnieuw wil investeren in ja. de relatie met de buurtbewoners. Ja. En ook nou, daar uh, een aantal steken heeft uh, laten liggen. Althans, zeker in de beleving van een aantal uh, buurbewoners die op die avond waren. Wat voor steken zijn ook dat? Hij heeft nou, we gaan er alles aan doen om samen met uh, uh, de overheid, in dit geval het stadsdeel in West en uh, de centrale stad, om hier uh, de buurbewoners en de school uh, te ondersteunen. Te ondersteunen. Ja. En, en wat voor steken hebben ze laten vallen dan? Wat, waar, is, waar is dat misgegaan? Nou ja, wat we hebben begrepen ook op de avond is dat er toch niet altijd wordt teruggebeld als er een uh, buurtbewoner een klacht neerlegt bij de school. Uh, dat is natuurlijk uh, ja, jammer. Uh, het is natuurlijk een school in een, uh, ja, in een stedelijk gebied. Uh, een hoop leerlingen komen, zoals de directie zegt, ook niet uit de directe omgeving van de school zelf. Uh, waardoor ook school aangeeft dat de sociale controle op de kinderen zelf niet altijd uh, even optimaal is. Nee. Nou even, meneer Zandvries, het is dus op vier andere scholen al gebeurd. Er is zo'n agent ingezet, zo'n veiligheidsteam. Ja, de hamvraag, heeft dat gewerkt? Dat heeft gewerkt. Um... Ook als die uh, veiligheidsmensen, die agent en assistenten weer zijn verdwenen? Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Uh, we hebben dat ook laten onderzoeken uh, met cijfers... Uh, waar we in ieder geval na verloop van tijd kunnen constateren... op basis van uh, nou, de buurt die je daarop bevraagt, de school, de verzuimcijfers... ...dat het allemaal de goede kant op gaat. Omdat de school natuurlijk ja, toch ook in een, uh, een lastige situatie zit... ...waarin het vertrouwen moet worden herwonnen. Er moet nou, duidelijk uh, gemaakt worden aan de omgeving... ...dat we er uh, fors op inzetten. Mm -hmm. uh, en ook naar de leerlingen geeft het natuurlijk ook een duidelijk uh, statement... ...en een duidelijk beeld van jongens. Ja. Dit zijn de kaders. Mag ik even uh, vragen, meneer Sanfried, waar zijn de, de ouders van deze kinderen? Nou ja, de ouders, wat ik net zo al aangaf, wonen niet in de directe omgeving van de school. Mm. En uh, zien en horen niet altijd wat hun kinderen doen. En dat is niet uniek, in, uh, niet alleen in Amsterdam maar dat is dat zo. Ik bedoel, kinderen gaan op pad, uh, gaan naar school. En dan is niet altijd uh, voor de ouders duidelijk uh, wat ze doen. Wat ze doen, ja. Oké. Okay. Uh, helder, Ron Zandvliet, leider van het schoolveiligheids- en verzuimteam van de gemeente Amsterdam. Fijn dat hij ons even wilde bijpraten vanochtend.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 Veel meer huizen gedwongen verkocht. En wapenlobbyclub NRA vecht tegen aanscherping wapenwet. Het is half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. zijn 3500 gezinnen met een hypotheek met hypotheekgarantie... hebben vorig jaar hun huis gedwongen moeten verkopen. 70 meer dan het jaar ervoor... blijkt uit cijfers van de nationale hypotheekgarantie. Niet eerder deden zoveel huishoudens een beroep op die regeling. De NHG betaalt bij een gedwongen verkoop de restschuld... zodat het risico voor de klanten minimaal is. De machtige Amerikaanse wapenlobbyorganisatie NRA wil niets weten van de wapenvoorstellen van president Obama. Volgens de NRA helpen de maatregelen niet in het voorkomen van drama's. Obama wil dat de Amerikanen die een wapen kopen eerst worden gescreend. Maar de NRA zegt er alles aan te doen om de voorstellen tegen te houden in het congres. En in een tv-spotje vraagt de lobbyclub zich af waarom de kinderen van Obama wel mogen worden beschermd door gewapende bewakers, maar andere kinderen niet. When his kids are protected by armed guards at their school.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 Dus wat dat betreft zijn ze heel erg uh, verschillend. Maar beide hebben apparatuur geleverd aan het regime van Assad. Uh, wij vinden dat het de verantwoordelijkheid is van die bedrijven. om ervoor te zorgen dat hun apparatuur uh, niet in verkeerde handen terechtkomt. Volgens IKV Pax Christian Oxfam Novip. is er in een half jaar weinig veranderd. De banken en pensioenfondsen hebben een belang van ongeveer 300 miljoen euro. in beide bedrijven. We zien wel ook dat veel van de financiële instellingen. het gesprek zijn aangegaan met uh, de bedrijven. En dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Wij vinden alleen dat die gesprekken wel resultaat op moeten leveren. Want als er geen resultaat is, dan zullen banken en pensioenfondsen toch echt uh, hun investeringen moeten stopzetten. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA... houdt alle dreamliners van Boeing aan de grond. Dat nieuwe vliegtuig heeft geregeld mankementen. Zo moest het Japanse toestel een noodlanding maken... nadat er rook in de cockpit was ontstaan. Eerder kwamen meldingen over een brandstoflek en een gesprongen raam. De Vee maakt zich vooral zorgen over de accu's die in de vliegtuigen worden gebruikt. Die kunnen leiden tot kortsluiting en brand. Supermarkten gooien steeds minder voedsel weg. De Wageningen Universiteit schat dat supers ongeveer 2% van de versproducten weggooien. Tien jaar geleden was het nog 4%, zegt onderzoeker Twan Timmermans. Tien jaar geleden eh, zag je de enorme opkomst van de, de, de kant-en-klaar producten. De vers gesneden groenten, de panklare maaltijden... En dat was ook het begin van de opkomst van de biologische producten. En we zagen daar voor sommige categorieën zagen we een percentage van 15, 20 procent. En in biologisch vaak nog hoger, wat dus door die supermarkt zelf werd weggegooid. Volgens Timmermans hebben supermarkten inmiddels met hun leveranciers het aanbod beter afgesteld op de vraag. En dan wordt er minder verspild. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Na een nacht met matige tot lokaal strenge vorst start de dag op veel plekken met lage bewolking en in het zuidwesten met mist. Overdag kan hier en daar de zon even doorbreken... maar op veel plaatsen blijft het grijs. De maximumtemperatuur ligt tussen de min 1 en min 4 graden... en er staat een zwakke noordoostenwind. De komende nacht vriest het opnieuw matig tot streng. Het blijft droog en lokaal ontstaat een mistbank. Morgen is het bewolkt bij temperaturen onder het vriespunt. Plaatselijk is kans op wat lichte sneeuwval. In de loop van de dag trekt de oostenwind aan tot matig... en daardoor voelt het kouder aan dan vandaag. In het weekend blijft het vriezen en soms valt een beetje sneeuw. Volgende week lijkt de winter door te zetten en neemt de kans op schaatsplezier in een groot deel van het land toe. Aan WBE verkeersinformatie. In de provincie Zeeland komt plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. En in het hele land is het op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. Alles bij elkaar iets meer dan 60 kilometer file, niet al te veel bijzonderheden. Behalve dan de werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij de Ketelbrug. 4 kilometer. Even 7, 7 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zo dadelijk hoort u hoeveel u erop achteruit kunt gaan dit jaar. Voor het vierde jaar op rij van het Niebuut. U liest er al over op onze website nos.nl. Maar eerst naar uh, Algerije. Diep in de Sahara speelt zich een groot gijzelingsdrama af. Misschien heeft u er al over gehoord. Terroristen houden daar enkele tientallen westerse gijzelaars vast. In het uh, gasveld in Amenas, niet ver van de grens met Libië. En op zo'n 1300 kilometer van de hoofdstad Algiers. Verslaggever voor de Arabische wereld, Lex Runderkamp. Lex, um, wat is de situatie nu bij dat gasveld? Wat ben je te weten gekomen? Nou ja, het Algerijnse leger heeft de gasinstallatie waar het om gaat, omsingeld. Daar worden mensen vastgehouden in een gebouwcomplex uh, waar de werknemers wonen. Het is midden in de Sahara, in de woestijn. Dus ja, je werkt en woont op datzelfde ge uh, gebied daar. De Algerijnse minister van Binnenlandse Zaken, Kabila, heeft gezegd... dat hij zijn veiligheidstroepen ja, rond het gebouw heeft gemanoeuvreerd. Het is helemaal omsingeld. Uh, hij zei nadrukkelijk op de televisie, Algerijnse televisie gisteravond... dat er niet wordt onderhandeld. Dat is waarschijnlijk in de eerste fase zo. Hij zei wel dat de gijzelnemers proberen te onderhandelen en eisen de vrijlating van zo'n honderd gevangenzittende islamisten. En hij zei het stopzetten van de Franse militaire acties in Mali, het buurland. Uh, en verre eisten ze heel uh, concreet 20 terreinauto's met genoeg benzine om naar het land Mali te reizen. Du duizend kilometer verderop. En als dat allemaal niet zou gebeuren hebben ze gedreigd de gijzelaars te doden. Is het eigenlijk duidelijk hoeveel gijzelaars ze hebben? Nou, wordt, dus het is, is gisterochtend begonnen. Het is gisteren namiddag in de buitenwereld echt bekend geraakt. We zitten met, de getallen liggen niet helemaal vast, maar het gaat zeker om twintig buitenlanders die vastzitten in, in, dat, in die, in die verblijven, in die woon- wooncomplex. Uh, de, de, de, de, de, de gijzelnemers spreken zelf dat ze 41 buitenlanders hebben. Naar verluid gaat het dan om dertien Noorden, zeven Amerikanen, drie Japanners, een Ier en een uh, onbekend aantal Britten. Is het jou duidelijk um, wie hierachter zit en heeft het enig verband met uh, Mali? Want je zei het al, het is het buurland. Uh, het noorden van Mali grenst aan het zuiden van uh, Algerije. Um, in het noorden van Mali zijn islamitische extremisten, de baas. Is er een verband tussen deze twee? Nou ja, ongetwijfeld in de zin dat die, die, die, die extremistische bewegingen daar allemaal met elkaar in contact staan in dat gebied. Het wordt gezien als één grote broekplaats van, uh, uh, zeg maar, Al-Qaeda, uh, islamitische extremisten. In dit geval gaat het om een twintigtal Algerijnen, die, die onder leiding van een man die luistert naar de naam Mochtar Bel Mochtar... Uh, een man die bekend staat als een voormalig commandant van Al-Qaeda, maar die zich zou hebben afgesplitst van die beweging om een eigen gewapende groepering te beginnen. Uh, het is niet helemaal duidelijk dus of dit nou een volle aanval van Al-Qaeda is. De actie begon gisterochtend eigenlijk als een soort. Ja, reguliere gijzelneming in, de, in die regio. Er worden erg veel buitenlanders gegijzeld al sinds 2006 in dat gebied. Uh, er was een bus met werknemers van het gasveld dat daar reed. En dat werd door de groep Algerijnen uh, uh, tegengehouden. Dat, dat mislukte, de bus wist weg te komen. En toen hebben die twintig zwaar bewapende Algerijnen zich gericht op het gebied van het, uh, van de, van het gasveld. En zijn daar binnengekomen. En hebben vanaf dat moment heeft het een soort internationale dimensie ineens gekregen. We weten dus niet of het een mislukte gijzeling van een bus is die uit de hand is gelopen. Of dat het werkelijk, ja, wat heel zwaar wordt omschreven dat Al-Qaeda een internationaal front zou hebben geopend tegen de Franse operaties in het buurland Mali... Mm -hmm. he, door die, die af te straffen met een uh, ja, zware grijsling in, in Algerije. Ja, nou, en over de toestand in Mali praten we later deze uitzending verder met uh, Koer Lindeijer. Lex Runderkamp, onze slaggever voor de Arabische wereld. Lex, dankjewel. Bijna iedereen heeft dit jaar minder te besteden en het is het vierde jaar op rij dat de koopkracht daalt. De koopkrachtdaling is het grootste onder mensen in de bijstand, gepensioneerden en mensen met kinderen in de kinderopvang, blijkt uit de definitieve koopkrachtberekeningen van het Nibud. Gabriella Betonville van het Nibud, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. En hoe ver kan die koopkrachtdaling dan oplopen? En wat we hebben gezien is dat die het meest kan oplopen tot uh, zo'n 7,7 procent. Uh... En voor wie geldt dat dan met name? Dat is uh, voor iemand die uh, rond moet komen van een aanvullende pensioen. Een futter die dus nog geen AOW heeft. Uh, en dat komt eigenlijk voornamelijk vanwege de pensioenfondsen die zo enorm korten. Hmm. Um, de fractievoorzitter van 50 Plus, de Oudere Partij, Henk Krol, zegt dat hij wordt platgebeld door ouderen die uh, worden geconfronteerd met de gevolgen van het kabinetsbeleid. Wordt u ook platgebeld door ze? Nou, wij worden wel, uh, niet specifiek door die groep ook, maar we worden eigenlijk door heel veel groepen platgebeld. gebeld. Ik begrijp wel dat die groep zich, zich met name zorg maakt, want je hebt het is echt over bedragen van 100, 200, 300 euro per maand minder. Dat is flink, hè? Dat, dat hakt er behoorlijk in. En, en wat, wat betekent dat voor ze? Wij... Sorry, wat betekent dat voor ze? Nou, voor, voor die gepensioneerden dan heb je het uh, vaak over een vakantie minder. Maar wat ik uh, wilde zeggen is dat bij bijstandsgerechten de, uh, het koopkrachten procentueel minder is. Maar omdat ze natuurlijk ook minder inkomen he, hebben, uh, loopt dat bedrog ook voor ze op. En dan ja. heb je het bijvoorbeeld over 20 euro minder in de maand. Maar voor hun betekent dat uh, wel of geen warme maaltijd. Ja, uh. dat, mist, dat, dat heeft een veel grotere impact misschien. Ja, inderdaad. Het bedrag lijkt minder. Maar uh, zeker omdat het nu al het vierde uh, koopkrachtdaling op rij is. Uh, ze hebben al heel veel moeten inleveren. Uh, er zijn nog geen cadeautjes meer die gekocht kunnen worden. Dus ze moeten het nu echt in, in, in meer in de vaste lasten gaan zoeken. Ja, dus u zegt dat het grote probleem is eigenlijk dat het al zo lang aanhoudt, die koopkrachtdaling. Men kan niet veel meer bezuinigen. Nee, nee, wat het niet ziet, is dat mensen doorgaans uitgeven wat ze hebben... en aan het eind van de maand merk je van... oh, ik sta in de min, want wat moet ik nu eens gaan doen? Uh, als je dat al vier jaar lang uh, hebt gedaan... En, en dus ieder jaar opnieuw weer moet gaan zoeken van... oké, okay, nu kan ik dus nu alweer minder uitgeven... Uh, dan is voor heel veel is, is het direct eruit. En uh, hebben ze al dingen opzij moeten zetten die niet meer kunnen. En voor nu uh, kan het wel heel erg lastig worden. Zeker omdat de crisis aanhoudt, de vrouw uitzichten niet gunstig zijn, dan zou je nog kunnen denken... ik ga een andere baan zoeken, of een beter betaalde baan in dit geval. Dan, dan is dat nu ook niet meer zo, moeilijk, uh, zo, zo gemakkelijk. Man, ja, ja, precies. En we horen ook dat uh, huizen steeds vaker met verlies worden verkocht. Dus het wordt aan alle kanten minder hè, voor iedereen. Want wat gaat u mensen aan om niet in de problemen te komen... zoals bijvoorbeeld dat je je huis uh, gedwongen moet verkopen? Ja, dat is weer een hele andere problematiek... Uh, ja. <lacht> <lacht> dan, dan de koopkracht... Hè. Dat betekent natuurlijk uh, zo slim mogelijk uh, je huis proberen weg te zetten. Maar wat wij mensen in het algemeen aanraden op het gebied van de portemonnee is uh, heel goed te begroten. En zeker ook nu met het verhoogd eigen risico. We zien dat er ook een grote groep is die geen spaargeld heeft. Op het moment dat zij het verplicht eigen risico van 350 euro moeten gaan aanbreken. Uh, uh, uh, omdat zij toevallig nu uitgeleiden en in het ziekenhuis terechtkomen... Dan, heb, dan hebben zij ook een probleem. Dus so probeer echt van alle kanten uh, wel geld apart te zetten... voor uh, die onvoorziene omstandigheden. Ja, En als dat niet lukt, um, um, u stelt eigenlijk voor om een begroting te maken... en toch te kijken waar je dan eventueel kan bezuinigen. Ja, uh, nou je, als je niet rondkomt, heb je twee opties. Of uh, zorgen dat, dat er meer geld binnenkomt. Uh, nou, dat is in dit geval... Natuurlijk wat lastiger gezien dus de crisis. En dan ligt het toch aan de andere kant in de uitgaven te gaan snijden. We hebben wel een heel handig uh, gratis advies op Niebud.nl, waarin alle punten, alle uitgavenposten worden langsgelopen. En op die manier kan je toch gaan proberen uh, ergens uh, wat te gaan vinden. Kijk eens aan op Niebud.nl dan. Dank u wel, Gabrielle Betonville van het Niebud. Tom van Tek, goedemorgen. Morgen. We gaan praten over Pep Guardiola, ja. de stercoach. Iedereen wil hem hebben. Hij gaat naar Bayern München. Ja Tom, um, de Bayern zijn niet gek. Die betalen nee. vast goed, maar niet heel goed. Kiest die bewust voor het voetbal, Pep? Nou, ik vind het inderdaad wel een hele mooie keus. Want uh, maak je geen zorgen om het inkomen van nee. Guardiola bij Bayern München. Maar het klopt wel wat je zegt. Er waren al wat Barcelona-directeuren naar Manchester City vertrokken. De grote uh, poenerige club daar uh, in leiding, uh, in handen van hele, hele rijke mensen. En men zei, achter zal die Guardiola ook wel heen gaan. Maar Guardiola is echt een liefhebber, zoals er niet zo heel veel meer zijn. Levenlang Barcelona een beetje zo'n beetje als speler nog wel even wat andere dingen gedaan. Droomcarrière als coach. Daar 14 prijzen maar liefst. Hij is 42 nam een sabbatical. Dat klinkt altijd mooi. De meesten houden dat niet uit een jaar, maar hij wel. En Bayern München is, uh, wat je daar ook allemaal van mag vinden... gewoon een hele verstandige, prachtige, historievolle... Uh, rijke Duitse club van eigen vermogen. Met mensen uit het verleden die die club heel goed besturen. En ik vind het eigenlijk wel een van de leukste combinaties. Het gebeurt niet zoveel. Een Spaanstalige trainer in de Bundesliga. Zeker niet uh, bij, bij zo'n club. Maar ik vind het een geweldige... Uh, Keus. En ik vind inderdaad dat je hier gelukkig nog eens mag zeggen, deze man kiest voor de sport, deze man kiest voor het voetbal. Hmm. Een andere coach, ook ooit succesvol bij Barcelona ja. trouwens... net als Pep Guardiola, is Frank Rijkaard. Het gaat wat minder met hem, hè? Ja, dat is een hele bijzondere carrière als je naar Frank Rijkaard... ik heb het nog eens op een rijtje gezet. Hij debuteerde als assistent, maar vervolgens als eerste hoofdtaak... deed hij het Nederlands elftal. Deed hij dat nou goed of slecht? Daar kun je heel lang over filosoferen. Werd uitgeschakeld in de halve finale van de Europese kampioenschappen. Zo slecht is dat niet. Maar Nederland speelde thuis. Nou goed, er was veel te doen. Toen degradeerde hij met Sparta. Dat was zijn volgende coach... Baan. En toen kwam inderdaad Barcelona. En daar had hij eigenlijk een hele goede periode ook Met kampioenschappen en de Champions League die hij terugbracht naar Barcelona als eerste na Johan Cruijff. En toen leek de wereld aan zijn voeten te liggen. Dat gebeurde toch niet helemaal. Galata Sarai werd een mislukking. Toen ging hij naar Saudi-Arabië. Natuurlijk eh, niet voor de dollars, maar wel voor de uitdaging. Nou, eh, aan de dollars is nog geen einde gekomen. Want ze moeten dat contract afkomen. Maar aan de uitdaging wel. Daar is hij ook ontslagen. En eh, er zijn wel eens mensen, ook oud spelers. Edgar Davids bijvoorbeeld, die gezegd heeft over Rijkaard. Het is een ontzettend goede, noem het dan maar met een modern woord... ...people's manager. Het is een goede manager, maar het is een slechte trainer. En eerlijk gezegd lijkt het daar wel een beetje op. Hij kon heel goed omgaan met Ronaldinho en de andere sterren bij Barcelona. En dat is ook een vak. Maar uh, minder goede voetballers echt beter maken... ...dat lijkt toch niet helemaal uh, te lukken bij Frank Rijkaard. Maar wees gerust, er komt altijd wel weer een nieuwe club. Manchester City bijvoorbeeld. Je weet het maar nooit. Je nou, weet is het maar nooit. Dus, uh, geen medelijden met Rijkaard, maar zijn carrière... Uh, verloopt niet geweldig, nee. Tom van Tek, dank je. Het is alweer een goed jaar voor chipmachinemaker maker ASML. Maar, u hoorde het net, koopkracht daalt... en dat merken ze daar ook wel degelijk. Zo praten we met de financieel directeur. Eerst met John Bakker bij de ANWB, John. Met nog, uh, nog steeds een waarschuwing, want in de provincie Zeeland... komt plaatselijk dichte tot zelfs zeer dichte mist voor. En in het hele land zijn de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing... Alles bij elkaar nu 85 kilometer file. Heel normaal voor een donderdagochtend. Behalve dan de werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Die zorgen voor file bij de Ketelbrug 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien minuten voor acht en je heeft het eerder vanochtend al kunnen horen. De technologiesector heeft het moeilijk. Verkoop van pc's daalt. Makers van smartphones en tablets stellen hier en daar de verwachtingen naar beneden bij. Apple heeft het, uh, heeft het ook moeilijk. En dat merkt ook ASML, de grootste chipmachinebouwer ter wereld. De omzet vorig jaar bedroeg 4,7 miljard euro en lag 16 lager dan in 2011. Vanochtend de netto-winst viel 22 lager uit. Alhoewel er nog wel flink werd verdiend, hoor. 1,1 miljard euro. En dat is uh, bijna een kwart op de omzet. Peter Wedding, financieel directeur van ASML. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Dat is dan op één na beste jaar ooit van ASML. Waar lag dat aan, ondanks dat uh, verwacht werd dat omzet en winst zouden teruglopen? Ja, uh, het is inderdaad het uh, ene beste jaar ooit. En dat heeft toch te maken met uh, de, de hele sterke vraag naar uh, de mobiele eindapplicaties. Hè. Dus u heeft het al gezegd, dat zijn de mobiele telefoons en dat zijn de tablets. Uh, daar is nog steeds een hele uh, sterke vraag naar geweest. Uh, hoewel de vraag naar de pc's wat tegenviel, is dat al met al uh, toch uh, de, de voornaamste reden geweest... waarom uh, 2012 toch zo'n goed jaar is geweest. En hoe kijkt u dan naar uh, 2013? Nou eigenlijk op uh, toch wel ongeveer dezelfde manier. We hebben vandaag aangegeven dat we verwachten dat de verkopen in 2013 op ongeveer hetzelfde niveau uit zullen komen als in 2012. Uh, en ja, uh, uh, u gaf net aan dat uh, de uh, ja, vraag naar mobiele telefoons hier en daar wel tegenvalt. Maar de uh, ja, berichten die wij van onze klanten krijgen... is dat we uh, op dit moment eigenlijk zo ongeveer dezelfde vraag zien als in het jaar 2012. En, uh, ja, 2012, en dat is natuurlijk goed nieuws. Dus het baart u, meneer ik nog geen zorgen? Het baart ons nog geen zorgen. Ik denk wel dat we de eerste helft van 2013 uh, wat minder systemen zullen verschepen. Maar uh, de vraag naar uh, de nieuwe technologie in de tweede helft is van het jaar. Want je moet ook niet vergeten, we gaan straks allemaal naar de nieuwe 4G-standaard. Daar zijn uh, nieuwe geavanceerde chips voor nodig. Kijk eens, aan, daar zit u wel prettig, nieuwe geavanceerde of niet? Machines nodig. <laughs> ja, dat is heel fijn uh, ja. dat dat gebeurt. We beginnen in Amsterdam, geloof ik, in Nederland. Sorry. We beginnen in Amsterdam ja, we hè. We beginnen de ja, ja. Ja. Dus met het ja. ja. dat is natuurlijk heel prettig voor voor uw bedrijf. Dat dat die ontwikkelingen blij gaande blijven. Ja ook zo dat de ontwikkelingen in uh, dit bedrijf ook de ontwikkelingen op het gebied van uh, nieuwe geavanceerde mobiele telefonie stuwen. Uh, dus wij maken de meest geavanceerde machines waarmee klanten zoals Intel, Samsung de chips kunnen maken die uiteindelijk weer uh, dus in de mobiele telefoons gaan die dus u en ik gebruiken. Hm. Toch meneer Wenning, de wereld blijft maar in die economische crisis zitten, tenminste een groot deel van de, de westerse wereld. Um, dat moet natuurlijk ook niet te lang meer duren, ook voor u niet. Nee, uiteindelijk zijn we natuurlijk niet immuun voor uh, zo'n uh, als er een grote wereldwijde crisis komt.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 telefoonverkopers, ja. dan uh, zullen die niet investeren in een chipmachine. Want die zijn heel duur en uh, het nog even doen met de oude. In hoeverre kunt u dat soort klappen opvallen? Want wij begrijpen dat u inmiddels uh, al aan de oproepkrachten heeft gevraagd... om wat minder vaak uh, te komen. Ja, dat heeft te maken met wat ik eerder zei. Ik denk dat wij de eerste zes maanden van 2013 een uh, iets uh, uh, terugvallende ja, vraag dus naar de machines zien. Maar uh, in antwoord dus op dus uw vraag, uh, hoe gaan uh, onze klanten om met uh, die, die toch uh, uh, toenemende economische uh, druk? Dat is door uh, de volgende generatie chipmachines te bestellen, waardoor ze de kosten van die chips dus naar beneden kunnen brengen. Daar moeten ze dan wel uh, geld voor hebben natuurlijk. En, ja, dan en, en wel geloof hebben. En en hebben in de toekomst. Die, ja, maar dat, daarom zie je ook dat er een sterke concentratie plaatsvindt in die industrie. Uh, dat uh, de grote bedrijvenindustrie Samsung, Intel, die worden alleen maar groter. En uh, dat betekent uh, ja, dat uh, die bedrijven ook in staat zijn om uh, met die grotere omzet ook die machines bij ons te kopen. Ja. Dan even iets anders. Want de Volkskrant opent vanochtend met de kop dat de topman van ASML 10 miljoen euro int naast zijn salaris. Het gaat om uw topman Erik Murries en die verzilvert uh, aandelen. Uh, vindt u dat verantwoord als u aan de andere kant vraagt aan tijdelijke werknemers om maar wat minder te komen en wat minder dus toch gaan verdienen? Ja, u moet, moet dat zien uh, in de context dat hij uh, dat, dat voor het eerst doet sinds negen jaar. Dus het is een uh, ja, cumulatie van aandelen die hij heeft gekregen over een periode van negen jaar. Vindt u eigenlijk toen, dat hij zijn macht verzilveren? Uh, als directeur? Ja, ik vind na negen jaar, uh, er wordt uh, van de aandeelhouders dus gevraagd dat de bestuurders de aandeel voor langere termijn dus vasthouden... dan kunt u argumenteren dat negen jaar dus niet ja, lang genoeg is. Ik denk dat dat wel lang genoeg is. En u moet ook niet vergeten dat toen hij kwam, toen dus stond het aandeel dus op 11 euro. En nu staat het op uh, dus 48. Dus uh, meneer Bries heeft toch al wat laten zien. En dat over een periode dus van negen jaar. Dus als u dat allemaal bij elkaar neemt, dan is het natuurlijk wel een heel groot bedrag. Ja, wat... Maar u moet het over een hele lange tijd uitsmeren. Okay. Wat vindt u dan van de reactie van FNV-bondgenoten? Die uh, zeggen van ja, er mensen... worden mensen minder vaak gebeld... Uh mogen minder lange uren draaien. Uh, 10 miljoen in crisistijd, dat is bijna on-Nederlands en buitenproportioneel. Ja, ik bedoel, uh, ik, wij weten allemaal hoe de FNV-bondgenoten denken... Dus over inkomens, uh, ja inkomenspolitiek. Ik heb daar ook uh, dus geen mening over. Zij moeten zeggen wat ze denken dat ze moeten zeggen. Uh, maar je bent er, en, uh, er niet meer mee eens, dicht... begrijp ik. Ze <laughs> nou, mogen allemaal dus onze eigen mening hebben, dacht ik zo. Hè? Ja. En het is geen verkeerd signaal, meneer Wenning... dat je de aandelen verkoopt op het moment dat ze op zo'n hoog staat. Dat je, geef je daar geen signaal mee af? Uh, nou, het, het is trouwens ook zo dat meneer Muris daar zelf niets mee te maken heeft. Die aandelen zitten in, een, uh, in een, uh, de zogenaamde trust. En die uh, wordt op de zogenaamde vrije hand dus beheerd. Dus dat ja, betekent dat er zit dus een vermogensbeheerder aan de andere kant is van de tafel. Oh. En die neemt dus de beslissing. Maar hij dus kan er dus helemaal niks aan Maurice, doen. Die heeft geen telefoontje gepleegd. Hoor. Maar, Echt niet. Nee. Peter Wenning, financieel directeur van ASML. Dank u wel. Goed zo. Bedankt. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. NEC Next blikt alvast vooruit op het grote interview van Oprah Winfrey met Lance Armstrong Publiek toon is volgens de krant dé manier voor publieke vergiffenis NSA Next geeft een aantal fraaie voorbeelden Bekentenis van Lance Armstrong over doping gebruik zal vannacht worden uitgezonden en het is zeker dat zo'n bekentenis niet zonder financiële gevolgen kan blijven Daarom heeft de website van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes alvast op een rijtje gezet hoeveel Armstrong de afgelopen jaren heeft verdiend nou, In het overzicht staan de inkomsten van de wielrenner per sponsor en wat de Amerikaans Amerikaan aan zijn boeken heeft verdiend. Daarnaast zou hij ook veel geld als spreker verdienen. Van 200.000 dollar per keer. Forbes vraagt zich af hoeveel Armstrong van dat verdiende geld moet gaan inleveren. De website van ABC News een top 10 van publieke bekentenissen. Daarin komen namen voor als die van oud-president van de Verenigde Staten Bill Clinton en oud-generaal David Petraeus. In de Telegraaf staat dat jongere criminelen zich misdragen in de jeugdgevangenis eind in Sassenheim. Volgens de krant mishandelen ze medewerkers, gebruiken ze drugs... en bellen ze uit hun cel met binnengesmokkelde telefoons. Ze gaan zelfs zo ver dat ze filmpjes van hun wangedrag op internet zetten. Op YouTube waren onlangs twee filmpjes van de jongeren te zien. Filmpjes werden gemaakt met een smartphone. Het bezit van zo'n smartphone is in de jeugdgevangenis streng verboden. De jeugdgevangenis bevestigt het bestaan van de filmpjes. Volgens de instelling is het een kat- en muisspel met de bewaking... die wel regelmatig controles doet. Nou, op Twitter een reactie van PVV-kamerlid Lilian Helder. Ze vraagt zich af wanneer gaat Teven de staatssecretaris, nu eens optreden. We hebben hier vorig jaar al debat over gehad en het is alleen maar erger geworden. Punt uit op teken. Vruittelers sidderen voor de Suzuki. Fruitvlieg, Suzuki, zegt. Moet Suzuki, Suzuki. Ja, Suzuki. Ja, dat Ja, vier cilinder. Het staat in de Volkskrant, de vlieg eet behalve rottend ook vers fruit... en heeft in het buitenland al heel grote schade aangericht. Vooral zacht fruit, als de aardbei, de kerst, de framboos en de braam loopt gevaar. Ja, die Suzuki fruitvlieg komt uit Azië... en is waarschijnlijk gekomen via de fruithandel of in de handbegaatje van reizigers. Fruitvlieg bestrijden is niet makkelijk. De waarschijningsmiddelen zijn nauwelijks toegestaan bij zacht fruit. De telers zullen het moeten doen met fijne netten. Nou, dat moet er dan wel heel hele Fijne netten zijn ook. Sluipwespen, natuurlijk een vijand van een vrijuitvliegen. kunnen het probleem proberen op te lossen. Belgische Dagblad de Morgen staat dat moslim-extremisten... moeiteloos kunnen dienen in het Belgisch leger. Belgisch minister van Defensie, Pieter de Krem... had eerder aangekondigd dat salafisme onherroepelijk leidt tot ontslag. Nu blijkt dat hij geen juridische basis heeft... om salafisten uit het leger te zetten. En op de website van de Amerikaanse nieuwssite, weblog... de Huffington Post, staat de top 10 van populairste hondennamen in Amerika. Grootste stijger was de naam Baxter. zal met de serie te maken hebben, vermoed ik. In 2003 nog als 99ste, afgelopen jaar nummer 25. Bij de vrouwtjes is Luna de snelste stijger van 99 naar 19. Max en Bella waren de populairste honderdnamen van het afgelopen jaar. Vicky. Of? Het laatste nieuws. We just heard an explosion. De flits, de helikopter stortte naar beneden. There was huge piles of smoke. Midden op straat lag inderdaad brandende brokstukken. Als ik u zo goed begrijp, dan is het gewoon een waardeloos rapport van CPB. Ik ga geen oordelen geven over CPB-rapporten. Oeh, het is koud. Vertel eens, wat, wat zijn eigenlijk de regels voor forstverlet? Je moet zelf een beetje kijken: kun je doorgaan of kun je niet doorgaan? De vraag: Heeft Armstrong verteld wat je dacht dat hij zou vertellen? Zeg eens eerlijk, baalt u er niet toch een beetje van van dat rapport? Radio 1.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 Citroën, creatieve technologie. Dit is Radio 1.